Dit was het. Even. ZFM. Ja. Verkeersupdate. Verkeersupdate. is van Bakker van de ANWB. In de randstad is er vertraging op taart 10 de ring van Amsterdam tussen Sloterdijk en Osdorp. Drie kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging ruim een kwartier. Tot zover de verkeers.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 intussen alweer 9 januari, het schiet alweer om. Ja, het jaar is alweer bijna oud maar goed, we zijn er weer heel fris en fruitig na nou, een even korte winterstop uh, zijn we weer terug met ZFM Lunch dagelijks op uh, ZFM Zandvoort van 2 tot 5 uur en van 12 tot 2 uur natuurlijk wat zit ik nou toch om te kletsen van ja, 12 tot uh, 3 uur ik, ik moet weer wennen Beb, Dat is het? ik hoor het, ja. ik ben er even helemaal uitgeslingerd ja blijven de mensen aan het, aan het uh, toestel gekluisterd tot vijf uur. Nou ja, dat is op nee, niet dag. erg natuurlijk. Nee, blijven we ook zitten. Ja, blijven we ook zitten. <laughs> Goed, het is uh, vandaag 9 januari, dames en heren. Ja, het, het mag officieel nog steeds geloof ik, maar toch nog maar namens ons. De beste wensen voor het de prachtige nieuwe jaar 2018. Waarin wij hopen dat u weer heel veel naar ons gaat luisteren. Toch? Mag tot 14 januari dat wensen. Oh? En dat ik hoor, luisteren dat mag weer tot de winterstop van december. Ja. <laughs> ik hoor daar zulke verschillende dingen over. De ene zegt het mag tot 6 januari. Want dan ja. is dat is drie koningen. Dat zijn de, de katholieke versie, zal ik maar zeggen. Ja. He? En de anderen zeggen nee, het mag de hele maand januari hoor. Mag je dat doen? Nou, ik... Ah. Uh, Eigenlijk moet je het doen als je iemand ziet en je gunt hem... Uh, en je gunt hem... 2018. 2018. Dat doe je <laughs> net gewoon. zeg je gewoon nog een keer de beste wens voor het nieuwjaar. He? Zo. Toch? Namens ons. Namens ons. Komt helemaal goed. Nou, wat gaan we doen? Gewoon op de oude voet verder. Geen sensationele nieuwe dingen. We blijven gewoon doen wat we doen. Artiest in het licht vandaag. En dat zijn er acht. En uh, tenminste, het zijn er wel meer. Maar ik heb er acht uitgekozen. Laat ik het zo zeggen. We gaan niet iedereen doen. Ik kan er wel twintig neerzetten. Maar goed, we hebben er acht vandaag. Artiesten in het licht. Die dus of jarig of wiens overlijdensdag. Het is vandaag. En... Um, en verder natuurlijk de bioscoopagenda strakjes. We hebben het recept om kwart over uh, één. Want dat ook. Dat gaat gewoon door. Lekker eten. En uh... Nou ja. En vooral, en vooral veel lekkere muziek. Ja. Dat ook nog een keer. Drie en één natuurlijk. Ook dat nog. Yo. Kortom, Het wordt weer gezellig vanmiddag. Zo tussen twaalf en twee. Met als uh, fantastische mede-presentatrice, sidekick, onze Beppie. <laughs> Goed, we gaan beginnen, Bepp. We gaan beginnen. Ja, we beginnen met iemand waarvan u zal zeggen van, ken ik niet... Domenico Modugno. En als je het liedje hoort, weet u gelijk wie het is. Maar het is wel heel oud, dat wel. En het is ook nog de originele versie van dit nummer. Want hij schreef gegeven... e het poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito Volare oh, oh, Cantare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 che sono blu come un cielo tra punto di stelle volare oh, oh. cantare oh, oh, oh nel blu degli occhi tuoi blu felice di stare qua giù e continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu la tua voce è una musica dolce che suona per me Di stare qua nel blu. De gli occhi tuoi blu. Felice di stare qua giu. Ja, Domenico Moldoenjo, zo heet de man. Uh, nou, tu. Uh, nou, uh, mijn Italiaans, <laughs> oh, dat is echt zo verschrikkelijk. Ik, ik moet toch maar zo'n ples bij Willy Alberti of zo. Eh. Um, <laughs> Oh, dat kan niet meer. Nee, nee, nee. nee zeg Borde... dat nou niet. Nee. <laughs> Polignano i Amare. Daar werd hij geboren. Polignano Amare. Dat is op 9 januari 1928. Hè. Daar werd hij geboren. En hij ging dood op uh, Lampedusa. En dat was op 6 augustus 1994. Het was een, uh, uh, een Italiaanse zanger en acteur. En hij werd vooral bekend door zijn lied. Nel blue di pinto di blue. Nou is het goed. Nou, le nou lees ik het, Dat is makkelijker. Beke beter bekend trouwens onder zijn andere naam, Volare. Uh, en dit was de originele uitvoering en daarna zijn er nog vele gekomen. Marugno wilde aanvankelijk acteur worden... en daarom volgde hij na zijn militaire dienstplicht een uh, toneelschool in Rome. En zijn eerste rol speelde hij in 1951 in de film Filomeno, uh, Filomena Marturano... Nou, eh, maar zijn eh, echte doorbraak als acteur kwam pas in 1955. Toen hij een eh, troubadour speelde in eh, de film Il Mantello. Juist. Eh, Il Mantello Rosso moet ik zeggen. De roze mantel zal het wel zijn. Of de rode mantel, kan ook. Weet ik niet. In ieder geval, uh, hij heeft ook nog een rolletje gespeeld in de film De Drie Musketeers. En hij beleefde zijn muzikale doorbraak. Vooral toen hij samen met, uh, in 1958 meedeed aan het festival van San Remo. En dat heeft heel veel Italiaanse grootheden opgebracht, dat uh, voortgebracht. En dat deed hij samen met uh, Johnny Dorelli. En daar woning het festival met dat prachtige liedje. Nel Biu, Di Pinto, Di Blue. En in de beginjaren was het gebruikelijk dat het Sanremo-winnende lied ook meedeed aan het Eurofisie Songfestival. Nou, vol aarde dus. Eh, dat was eh, van deze meneer. De volgende dame eh, is ook, eh, zou ook jarig zijn vandaag. En eh, dat wordt lachen. De, ja, dat heel leuk. Artiest in het licht. En eh, dus de volgende.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 En je ziet een beetje pips. Twips, twips, twips, twips, twips, twips. je benen in de hoogte en je handen op de wips. Twips, twips, twips, val niet over de piano anders kom je in het gips. Twips, twips, twips, Dit is zo makkelijk te leren, ook voor middelbare heren als je krakerig en oud bent. En je ziet het Nou ja, als u wat ouder bent, zeker. Uh, de jonge luisteren zullen dat waarschijnlijk niet herkennen. Maar goed, deed niet mee. Uh, dat is niet zo erg. Uh, um, Carla Romolo. Carla Lip, zo heette ze. Ja, Carla Lip. En ze werd uh, geboren in Amsterdam op 9 januari 1934. En uh, ze overleed vorig jaar op 27 februari. 2017 dus. Eh, Nederlandse artiesten en danseres... en ze is natuurlijk voornamelijk bekend geworden. Ze speelde mee onder andere in de musical Heerlijk Duurt Langst... Eh, eh, uit 1965... maar ze werd vooral bekend door eh, de serie Ja Zuster, Nee Zuster. En daar kwam dit liedje ook uit. Waarin ze de rol van pruikenmaakster Jet vertolken. Ze zong als lid van de Jonkies in veel liedjes uit de serie mee, maar had solo een hit met het liedje The Twips. Nou, en dat hoort u dus dat liedje The Twips. Heel gezellig, twipje. Geweldig. He? Ken, ja. u klassieken. Ken u klassieken. Ja, ik, ik vind het wel geweldig, want als je hoort was dat, die Annie MG G. was wel een geniaal mens. Die rijmwoorden allemaal en zo. Dat klopt allemaal natuurlijk, precies. Helemaal, helemaal geweldig. Goed, uh, ja zuster, nee zuster, is wie kent het niet, zou ik bijna zeggen. En dan de oude versie natuurlijk, de echte versie. Niet een de remake, daar vond ik niks aan. Maar gewoon die, die, die oude versie van met Hetty Blok Ellen -waard en waard en Piet Hendricks en Carla Lips natuurlijk. Hey, en uh, ja, een geweldige scene Daar zaten wij toch als kinderen Zaten wij gekluisterd aan de televisie ja, ja, ja. Op zaterdagmiddag Dat waren wij verwend hè? Met ja. Zulke, ja, dat, dat was toch werkelijk wel klasse Wat, ja, en, en, het wat het ons heeft... voorgeschoteld werd ja, En er zijn maar heel weinig afleveringen van gemaakt Het heeft geloof ik, maar twee seizoenen gedraaid of zo. Ja, ja, ja, ja. Ja. Goed, we gaan naar een 3 in 1 dat gaan we ook nog doen 3 in 1 in 1, 1, 1. En die is van de Moody Blues. En ik zal u straks vertellen waarom. Dit is wel heel toepasselijk, Tuesday afternoon. De Moody Blues. In een, uh, nou ja, je mag wel zeggen hun meest succesvolle samenstelling. En uh, ja, waarom draaiden we dat nou? Ja, ja, ja, ja, ja, dat is natuurlijk de vraag. Waarom draaiden we dat nou? Nou, dat zal ik u vertellen. Uh, 4 januari was het namelijk toch alweer een uh, vervelende dag. Want uh, toen overleed Ray Thomas... En Ray Thomas was een van de oprichters van de Moody Blues. Ja, zo is het ook nog eens een keer. Hij werd geboren in uh, Storpert-on-Severn op 29 december 1941. En hij overleed op 4 januari 2018. Uh, zijn baannaam was Tomo. En hij was een Britse muzikant natuurlijk die vooral bekend geworden is door de... Dat hij de blaasinstrumenten bespeelde in de band Moody Blues. Uh, voor deze band schreef hij ook een aantal, uh, aantal liedjes. Uh, doordat hij fluitpartijen uh, speelde, uh, luister onder andere natuurlijk naar Nights in White Zetten, maar ook wat nummer wat we net hoorde Tuesday afternoon zat zijn fluit zeer duidelijk in. Uh, Nights in White Zetten, daar speelt hij natuurlijk ook de fluit solo. Uh, was zijn buitnaam, bijnaam bijna de fluit. Maar hij speelde ook hobo, saxofoon en uh, fagot. Nou, uh, de man heeft veel gedaan. De eerste bezetting van de Moody Blues bestond... Uh, was onder andere uh, Danny Lane, maakte daar deel van uit. Uh, hij leerde Mike Pinder kennen vroeg in de jaren zestig. En de uh, eerste team had uh, allerlei namen gehad natuurlijk. Tot ze uiteindelijk... Uh, ze hebben zelfs nog in het voorprogramma gespeeld... van de toen nog erg onbekende Beatles... En uh, diverse jaren daarna uh, uh, pikte uh, Thomas en Pinder drie nieuwe muzici op en start de Moody Blues. Uh, die muzici waren gitarist uh, Danny Lane, basgitarist Clint Warwick en drummer uh, Graeme Edge. Uh, na het eerste redelijk succesvolle album The Magnificent Moody's gingen uh, een aantal mensen, gingen, met onder andere de hit Go Now, gingen een aantal muzikanten er vandoor. En uh, dat was onder andere Danny Lane. En uh, die werden vervangen door Justin Haywards en John Lodge. En toen was de samenstelling voor de meest succesvolle Moody Blues uh, geworden. De, het woordje de ging er ook af en het werd gewoon Moody Blues. U kent ze natuurlijk allemaal van die knijters van hits. En u hoort er daar toch weer een paar van. Ja, niet een keer een naatsje in bad zetten, dat weten we wel. U hoorde achtereen volgens Tuesday Afternoon, omdat het nog eenmaal dinsdag is vandaag. En uh, verder natuurlijk Question, mijn persoonlijke favoriet van de Moody Blues. En I'm just a singer in a rock'n'roll band. En dan gaan we nu snel naar het nieuws, want ik ben vijf minuten te laat. Schondag. Daar zit al ongeduldig met de tenen krom in de studio van... Waar blijft het nou allemaal? Mag ik nou het nieuws nog doen, ja of nee? Nou, vooruit dan maar weer. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Websferens. Daar is ze. Hallo. De binnenbrug van Middensluizen en Muiden... is in de nacht van maandag op dinsdag beschadigd. Een auto kwam klem te zitten toen de brug openging. ging. Dinsdagochtend kon de brug niet worden gebruikt. Dat was dus vanmorgen. Vannacht is er dus een bedrijfswagen van een beveiligingsbedrijf... Uh, waarvan de bestuurder de situatie verkeerd inschatte... opgesloten tussen de slagbomen. Omdat de sluismeester niets in de gaten had, draaide hij de brug open. De auto kwam klem te zitten tussen de stoep en de balustrade van de brug. De bestuurder raakte overigens niet gewond zijn auto moest blijven staan tot de nodige reddingswerkers in de buurt waren... als het havenbedrijf, een onderhoudsbedrijf, Rijkwaterstaat. Het lukte het draaimechanisme van de rem te krijgen... waarna de bergingswagen de brug een stukje heeft dichtgetrokken. De auto is inmiddels weggehaald. De brug is opengezet in afwachting van inspectie bij daglicht. Het scheepvaartverkeer kan de sluis gebruiken... maar heeft wel een vertraging van ruim een half uur opgelopen bij het schutten. Het autoverkeer moet nog steeds de buitenbrug gebruiken. Er woerde vannacht of dinsdagmorgen een brand in een appartement uh, in de, op Maanbastion in Velzerbroek. Rond kwart voor negen vanmorgen kwam er dikke rook uit een appartement op de derde etage. De brandweer kwam met onder andere een hoogwerker om het vuur te blussen. En er werd al snel opgeschaald naar een grote brand, want de vlammen sloegen uit het appartement. Een oudere vrouw, de bewoonster, is door de aanwezige ambulances naar het ziekenhuis gebracht. Zij was alleen in de woning. Ook een bewoonster van een aangrenzende woning werd naar het ziekenhuis gebracht... want beide dames moesten worden gecontroleerd in verband met het inademen van rook. Rond vanmorgen kwart over negen was de brand wel onder controle... en volgens nog niet bevestigde berichten zou de brand zijn ontstaan in een magnetron... waar een onderzoek naar de precieze oorzaak volgt. De bewoners van de aangrenzende appartementen werden opgevangen in de sporthal Het Polderhuis. Het ging om een groep van zo'n 15 personen... Ook burgemeester Dalus van Velzen was bij de brand aanwezig. Tot zover het Regiolaanale nieuws van half 1 vandaag. ZFM luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkustweerbericht luidt als volgt. Vandaag trekken er van tijd tot tijd wolkenvelden over. Maar de zon schijnt ook geregeld en het blijft droog. De middagtemperaturen lopen uit 1 van 3 graden in het noorden... tot ongeveer 7 graden in het zuidoosten. De oostelijke wind is zwak tot matig in het Waddenzeegebied... en boven het IJsselmeer is hij vrij krachtig. In de loop van de dag draait de wind van zuidoost tot zuid. Vanavond en komende nacht hebben we afwisselend wat wolkenvelden en opklaringen. Lokaal zou er wat lichte regen kunnen vallen... maar in langdurige opklaringen zou er ook mist kunnen ontstaan. De minima variëren van 1 graad in het noordoosten tot 5 graden in het zuiden. De zuidelijke wind is zwak en aan de kust matig. Voor morgen woensdag is het overdag bewolkt en wordt er van tijd tot tijd wat regen verwacht. Dan liggen de maxima rond 8 graden en is de wind zuidelijk zwak tot matig. Het weer is vandaag ontleend aan de bron KNMI. Young girls, they do get wearied Wearing that same old shaggy dress Yeah, yeah But when she gets weary Try a little tender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 Spokes so gentle, yeah It makes it easier Easier to be Onvergetelijk. Try a little tenderness van tenderness. de oh, Redding van het album. The Dictionary. Complete Dictionary and Soul of Soul. Zo moet ik het zeggen. Een album uit 65, als ik het goed heb. 66. Klopt, 65. 65. Ja ja. ja, ja, ja. Ja, ik weet het nog. <laughs> we weten maar het nog. Was, Het was nog even terugblik, hè? Het was, het was, ja, het was, ja, het was voor mij terug. vandaag een terugblik. Ja. Dat is even een terugblikje op een jaar geleden. toen we eigenlijk. Nog één keer uh, samenkwamen met de social blues quality. Helemaal gezellig. In Alkmaar, ten Haag-edicht. en dachten is in Jan Hupkins. En uh, ja, toen waren we nog één keer compleet. En dat kan helaas niet meer. Maar goed, uh, dat... Uh, nou ja, je zou er sentimentaal van worden. Beth, ja, ja, ja. Ja, en uh, vooral als je dan... Uh, Kijk, uh, want uh, de, de vrouw van een van de gitaristen heeft geloof ik... Uh, 700 filmpjes gemaakt en uh, ja, ja. Die, die, die, die, die, die kwamen vandaag allemaal weer langs op Facebook. Dus dan ben je weer even ja, oké, okay. dan ben je weer even hè? terug in de tijd. Maar we gaan eerst naar de film. Waar we dat maar doen. Bioscoopagenda! Tot en met... Nou mag je. Nou mag ik, hè, ja. Tot en met vanavond draait in Cinema Zandvoort Huisvrouwen bestaan niet. En in die comedie, huisvrouwen bestaan niet... worden twee zussen en hun moeder gedwongen... om hun verschillen aan de kant te schuiven en na te denken... over het leven en het huishouden dat zij voeren... Het is een Nederlandse komedie. De regie is van Anielle Webster. En in de cast zien wij onder andere Wim Bakkum... Eva van der Weijden, Jelka van Houten... Grijn Nades, Leo Alkema, Loes Luca... Waldemar Torensen, Fred van Lee, Richard Kemper. Tot en met vanavond aanvang 8 uur dus. Huisvrouwen bestaan niet. Morgen is in de Simon van Colm Club te zien... Uh, love is Thicker Than Water. Love is Thicker Than Water is een klassieker verhaal zo oud als de tijd. Uh, of minstens zo oud als Shakespeare. Twee geliefden met elkaar verbonden door passie... maar van elkaar verwijderd door hun afkomst, opleiding en een kapotte pot pindakaas. Dat is op zich een grappig gegeven. De kast is Juliet Stevenson, Johnny Flynn, Ellie Kendrick en Henny Goodman. En de regie is van Ate de Jong... Dat is voor morgenavond dus in de Simon van Kolm Club. Morgen draait smiddags nog Beertje Paddington en later Ferdinand. Dus vanavond tot en met vanavond draait Huisvrouwen Bestaan Niet. Aanvang 8 uur en morgen in de Simon van Kolm Club om half acht. Love is Thicker Than Water. Om het volledige programma van hierna te zien kunt u terecht op de vernieuwde website van Circus Zandvoort. Mooi zo. Goed. Nou, dus een uh, leuke film vanavond. Dat is een ding wat zeker is. Dat is een ding wat zeker is. Uh, en morgen weer een hele interessante. Ja. Want daarvoor hebben wij toch onze Simon van Kolm Club. Ja. Die zenden het een fantastisch initiatief. Hè? Die mensen daar toch zo lang voor houden. Dat allemaal uh, geweldige oude films te draaien. Die uh, je eigenlijk een beetje vergeten bent. En zo. En dan ineens. Ja. Hup, dan zijn ze er weer. Dan zijn ze weer nieuw voor jou vaak ook. Ja. Goed. Nou, uh, we gaan naar Artiest in het Licht. artiest in het licht Rob Hoeken to break my heart and try to Ja, en eigenlijk is het een heel verkeerd... Ja, ik vind het een van de mooiste liedjes, maar dat is eigenlijk zo verkeerd. Want uh, Rob is hier nauwelijks op te horen, uh, dit prachtige liedje van, uh, van hem. Um, Drinking on my bed, uh, zo heet het. Uh, dan moet ik even kijken hoor, want ik ben... ja, uh, pff, Nou ben ik zijn gegevens nog kwijt, ik had het allemaal keurig netjes genoteerd. En nou ben ik het ineens is het weg. Nou, wat erg nou toch. Maar in ieder geval, Rob Hoeken werd geboren in Haarlem op 9 januari 1934. En hij overleed uh, in de jaren negentig in uh, Wormerveer, waar hij, uh, waar hij woonde. En hij is natuurlijk vooral bekend geworden. De eigenlijk tweeledig, hè, want hij had twee bands. Zou ik maar zeggen. En uh, dat was de Rob, Ho Rob Hoeken Rhythm and Blues Group en Rob Hoek Boogie Woogie Quartet. En uh, hij werd vooral ook erg bekend omdat hij twee keer toe de tweede plaats in het Loosdrechts, toen nog bestaande Loosdrechts Jazz Concours uh, wist te bereiken met zijn Boogie Woogie. Het was eigenlijk ook de, in Nederland zeker de grondlegger voor, uh, voor deze muziek. Hij was ook de eerste die het voor elkaar kreeg om met Boogie Woogie gewoon in de top 40 te komen. Dat was het liedje uh, Down South, uh, part 1. Dat was de eerste boogie woogie hit, zal ik maar zeggen. Uh, Rob Hoeken, hij heeft natuurlijk nog voort. Zijn beide zoons, uh, Ruben en Erik maken allebei nog muziek. Uh, Ruben is natuurlijk, uh, goed bezig met, uh, uh, met zijn Ruben Hoeken band. En, uh, staat heel vaak veel, vaak, vaak spelen op blos festivals. En, uh, is ooit nog eens uitgeroepen tot beste gitarist van Nederland, een tijdje geleden. Nou, Rob Hoeken dus. En ik vind eigenlijk dat... Eh, nou ja, om hem toch een beetje nog meer eer aan te doen. Uh, want, ja, dat je drinken mijn bed, Daar is je zelf nauwelijks op te horen als pianist. Dus dan nog maar even deze. Amerikaanse pianist Meet Lux Lewis. Uit de jaren 30. En dat is een stuk dat uh, eigenlijk uh, elke zichzelf respecterende boogie-woogie-pianist moet kunnen spelen. Uh, <laughs> ik heb er ook diverse uh, mensen mee bezig gezien: de Honky Tonk Train Blues. In dit geval, in dit geval de uitvoering van Rob Hoeken. En uh, omdat het zijn geboortedag is vandaag. Uh, ja, nou, uh, uh, uh, uh, lekker dus gewoon heerlijk om dat nog eens even te horen. Goed, uh, de laatste tot het nieuws van 1 uur, het NOS-journaal. Nicolo! Have a boy and have a man! Yoho! Tot zo aan de andere kant.